Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne zit niet achter de aanval op het Russische regeringsgebouw. Op beelden is een explosie te zien vlak boven het gebouw. Maar volgens Rusland was dat een aanval op president Poetin, die daar zijn kantoor heeft. Maar er klopt niets van, zegt president Zelensky van Oekraïne. We don't attack Putin of Moskou. We leave it to Het straffen van Poetin laat hij over aan een tribunaal, zegt Zelensky. Volgens hem vechten ze alleen op eigen grondgebied... door hun dorpen en steden te verdedigen. De jongen die op een school in de Servische hoofdstad Belgrado... acht leerlingen en een bewaker heeft gedood... kan niet vervolgd worden, omdat hij te jong is. De jongen blijkt namelijk 13 jaar te zijn... en dus niet 14, zoals eerder werd gedacht. Vanaf 14 zou hij wel vervolgd kunnen worden... De vader van de jongen is wel aangehouden. Het wapen was van hem. Bij werkzaamheden aan het oude CNA-pand in Zeist is een man omgekomen. Hij was bezig met het plaatsen van nieuwe kozijnen. Een etalageraam zou van een stelling op het slachtoffer zijn gevallen. Hij overleed ter plekke. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. En sippenkoppie's in de Jordaan in Amsterdam. Hun favoriete reiger is er niet meer. Ja, het ging gewoon als een lopend vuurtje. Rienus is aangereden. Rienus is dood. Hij is met de ambulance mee. dier is overleden na een tragisch ongeluk. Hij is aangereden toen hij een ander, minder gezellige reiger wilde wegjagen. Want Rienus de reiger was geen gewone reiger. Echt een eentje met karakter. Ja, dat was echt een bourgondier. hele sociale reiger was het. Ja, een reiger kan 35 worden, maar gemiddeld worden ze niet ouder dan 5. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en daardoor koelt het flink af naar 3 graden. Morgen veel zon, dan een warme dag met 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Bij weer een aflevering van uh, Goud-Voud-albums. Dit keer ga ik uh, als vanouds weer met Pietro praten over twee hele mooie, volgens ons toch hele belangrijke albums. De eerste is dan de Soft Machine, hè, eigenlijk de eerste, ook wel getiteld Volume 1. En de tweede gaan we het hebben over uh, who's next van The Who. We hebben net geluisterd naar uh, Hope for Happiness, het eerste nummer van uh, de Soft Machine. Apart, ja, we, we hebben het over 1967 en ik hoor toch wel veel dingen die, uh, die zij voor het eerst deden. Ja, Stel, over progressieve, ja, ja. wat is het eigenlijk? Pint, progressieve, progressieve rock en, rock en, jazz, en fusion. jazz fusion. Ja, fusion ja. Ja, ja. <laughs> dus uh, we hebben allebei uh, ja, hetzelfde, ja, de, ja, dezelfde ja. conclusie. Maar, uh, ja, maar ze uh, zeggen inderdaad, het is ook een belangrijk uh, eerste uh, album geweest voor progressieve rock en jazz fusion. Hè? Ja, want het was toch wel uh, allemaal happy go lucky popmuziek. Er was niet zoveel uh, nee. progressief in die tijd nog. Maar ik vind het inderdaad wel echt progressief. Het is niet echt rock een rol of zo. Dus is, ik denk wel dat er weer een, bui een buitenbeentje was eigenlijk, hè? de tijd. Ja, ja. ja, ik weet eigenlijk niet hoe die mannen elkaar gevonden hebben. Maar uh, we weten natuurlijk allemaal dat uh, Robert Wyatt... de man, de drummer, zanger van de Soft Machine... Uh, een hele lange carrière heeft gehad daarna. Ja, zeker. Met, met, heel veel gedaan. Met, ja. Echt een soort ja. uh, kleine. Maar ik heb begrepen ja. dat ze allemaal uh, onderdeel waren van de Century scene. De Century scene, ja. Uh, buitenweg van Londen, geloof ik. Dus, uh, Dacht ik ook, ja. Ja. Ja. ja. Maar Je kunt het begin al van Hope for Happiness hoor je altijd dat het, die man echt serieus is. Hè? Het is een hele mooie atmosferische opening, heel dromerig. Ik denk dat het ook voor de softmachine heel kenmerkend is. Het is af en toe heel heavy en dan is het weer heel dromerig. En daar, daartussendoor laveert het een beetje. Dat houdt het ook steeds interessant. En wat ze ook goed doen is dat ze het nummer opbouwen. Hè? Dus de Help for Happiness, daar heb je een soort, soort stemgeluid. Um, en heel geleidelijk krijgt het nummer tempo. Uh, dat kunnen ze wel goed. Ze, ze bouwen het gewoon op vanuit een heel rustig kabbelend melodietje. Dromerig ja. nogmaals. ...tot echt iets wat, wat ritme en tempo krijgt. Ja. Wat ik bijzonder vind is natuurlijk... ...het is maar een driemans formatie... ...drum, bas en keyboard. Dat eigenlijk alle, muzie alle kleur... ...alle muzikale kleur... Komt, ...komt voor mij van de keyboards. De Eddus ja, Orgel... Dat heel belangrijk. ...Elektrische piano, ja. gewone piano... Ja. Ja. Ja. ...een Moog synthesizer. Ja. Ik denk wel dat uh, de bas ook belangrijk is... ...van Huge uh, Hopper, De fuzz bas... Heb ja, is Had die dat, ook al gehoord? Ja, was ja, dat ja. niet uh, Mike, uh, Kevin Ayers, de bassist? Nee, die was een lead guitar. Ja. Ik las ergens dat Hugh Hopper, die is wat zeker een goed bassist, dat hij uh, eigenlijk een roadie was. En hij schreef <laughs> nummers. Dus ja, hij was wel heel <laughs> erg betrokken. Maar hij speelde nog niet mee. Uh, met, uh, nee, oké. Okay. Ik hoor ook niet echt veel uh, uh, gitaarmuziek op Softmachine eigenlijk. Maar. Nee, het is alleen bas. dus Het ja. is ook geen gitaar, dat klopt. Dus dat is een ja. Dus. Dat vind ik ook, dat misschien pleit ons over hun of dat zegt ook iets over waar ze op uit zijn. Ze zijn eigenlijk. Uh, ze zijn, uh, die, die jazz-component van hun is, is heel belangrijk. Ja, zeker. En uh, dat, ja, dat doen ze eigenlijk met die drie zonder, uh, zonder daarbij een beroep op de gewone gitaar te doen. Nee. Maar Kevin Ayers is al belangrijk geweest, hè? volgens mij. Het is zeker later, misschien niet in de softperiode of softmachine-periode, maar daarna heeft hij heel veel muziek gemaakt. En veel uh, Joy of Toy dat is natuurlijk een hele belangrijke van hem. Ja, hij heeft op deze eerste heeft hij het meeste geschreven. Ja. Terwijl, uh, ik zat al te kijken, Robert Wyatt is zo'n uitgesproken uh, muzikaal talent. Die heeft eigenlijk heel weinig op deze plaat uh, gecomponeerd. Ja. Ja, inderdaad. Het is een nummer wat over hem gaat. We ja, komen ja, straks is. wel op Why nee. Am I So Short. Dat is geschreven door de anderen, <laughs> maar dat moest hij zingen. Nou, het gaat over de drummer. Nou, dat was Robert Wyatt. Dat vond ik wel grappig eigenlijk. Ja. Ja, het volgende nummer dat we even gaan spelen het is uh, Joy of Toy. Eigenlijk van uh, die hele plaat is maar ook Joy of a Toy is dus een apart nummer, maar het zou een heel mooi bij dat eerste nummer kunnen horen. Je hebt Hope for Happiness, ja, die met, dus, met die opbouw. Het wordt een heel wild nummer en een, en een fantastische keyboard van Mike Redledge, ja, want dat ja. is vind ik de kwaliteit ja. van stofmachine. Eigenlijk, ja. vind ik Mike Redledge. En dan krijg je die, krijg je van ze weer in de rust. Enjoy of a toy. Maar het ja. zou, een paar jaar later kreeg Dus die progressieve, progressieve rock albums. Die waren soms It nummers van 20 minuten. Yeah. Of een hele plaatkant. Zeker. Ik denk dat, ze, dat ze een paar jaar later was dit gewoon één nummer geweest. Maar nu ah, hebben okay. ze het een beetje ja. in, in ja. mootjes gehakt. Ja. We hebben wel meteen het uh, Hope for Happiness uh, reprise erachter gedaan. Ja. Ja, dat, dat is ook, ook een mooie ja. overgang. Ja. Het zegt eigenlijk ja. al dat het uh, allemaal heel erg goed bij elkaar hoort. Ja, die eerste drie nummers eigenlijk. Ja. Ja, wat je zegt. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Maar ik denk, ik hou vol wat zij in '67 deden, ook met die mooie distorted piano uh, of MOOC. dat, ja. dat deed niemand in, toen nog. Dat nee. is echt, uh, echt nee, heel bijzonder ja. ja, ja. Maar ja, wat je doet, is een soort van intermezzo ingeklemd tussen uh, ook Hoop voor happiness. happiness 1 en 2. Ja, zeker. Ja. Het zou dus ook één lang nummer kunnen zijn. Ik vind het ook een hele aparte stem van die Robert Waard. Dat is heel kenmerkend voor een softmachine eigenlijk. Hoe zou je dat netjes moeten zeggen? Je moet eraan wennen. Want het is eigenlijk geen... Eigenlijk niet echt een goede zangstem heeft hij. Wat vind jij van wel? Ik vind wel. wel, ja. Wel een beetje schuurd of zo, maar het past er wel bij eigenlijk. Maar misschien omdat ik het gewend ben of vaak gehoord. Het is echt zo'n zanger waarvan je twee groepen hebt. Eén groep die haakt meteen af. En yeah? de andere vindt het interessant ja. omdat het ook niet verveelt. Omdat het zo'n bijzonder stemgeluid is. Ja. Wat vind je van de drums op deze plaat? Mooi, ja. Mooi, helder. Lijf, ik vind ja, het wat ja, blikkerig ja. klinken. Ja. Nee. Soms net, hij, hij drumt op zich. Technisch is het goed. Mm -hmm. Maar ik heb het net, het kan ook gewoon de productie zijn hoor. Dat hij de pech had, dat toen ja, gewoon ja, dat ja. niet okay. goed opgenomen. Dus ik vind net of het op pot en pannen zitten. <laughs> dat vind ik jammer. Ja, ja, ja. Omdat het qua drummen is het wel all over the place. Hè? Ja, dat is zeker. Soms doet het maar aan Keith ja. Moon denken. We komen zo op een ja. andere album. Ja, dat is zeker. Ja. Maar hij is wel heel erg aanwezig met zijn drums. Maar ja. het geluid, moet je nog maar eens luisteren. Het geluid vind ik niet echt, uh, okay. niet echt goed. Blikker, is niet wat je vet zegt. genoeg. Ja, dat, dat is niet. misschien jammer. Ja. Maar dan komen we bij het volgende nummer wat je al aangekondigd had. Hè? Why am I so short? Say I tegen de boete if it all, dat is een metaalnummer, een lang nummer met ook een drum solo erin. Ja. En um, ook weer een hele mooie keyboard solo, hè, met dat snerpende geluid waar die er mee binnenkomt. Ja, zeker. Ja, dat is ineens ja. komt een, die ja. moek komt eraan. Dat ja, dat, uh, dat is echt een geweldig moment. Ja, volgens mij zijn ze allemaal even Eigenlijk De orgel hoor je natuurlijk wel vaak, wat je net zei. En de synthesizers. De drummen hoor je heel goed. En de bas is ook overal aanwezig eigenlijk. Ja. ja, ja. Alleen vind ik nogmaals dat de bas niet echt... Uh, die heeft ook minder mogelijkheden. Er wordt met de bas niet zoveel gedaan. Soms heb je, zet je ze heel veel echo op. Mm -hmm, Zoals ja. Joy of the Toy. Daar hoor je wel een soort bassole met heel veel echo. Dat is op zich mooi. Ja. Maar uh, fusbas heb ik eigenlijk niet gehoord op deze plaat. Nee, die vette bass, nee. En uh, de drums ook. De drum ook eigenlijk de, wat ik eerder zei. Maar ja. het grappige is dat juist de keyboards, met, hij gebruikt ook een vier, vier verschillende keyboards en heel veel effecten, dat ja. die heel veel kleur aan deze plaat geven. MUZIEK ja. ja. Uh, veel in Frankrijk opgetreden, want ik herinner me dat ze op een gegeven moment, uh, zwaar in de beginperiode, mochten ze een uh, festival meespelen in Saint-Tropez. Oké, okay. ah. maar er was iets met het, het geld, was op en uh, <lacht> ze, zaten, ze, ze zaten er echt vast in Zuid-Frankrijk. <lacht> en toen kwam ineens tot hun geluk. Er ja. hadden een aanbod, op een, er was een, een soort theaterstuk geschreven... of ze daarin uh, als voorprogramma wilden spelen. Oh, oké, okay, zo en dat is begonnen het begonnen eigenlijk, en ja. Daar hebben ze, natuurlijk hebben ze ja tegen gezegd. En daar hebben ze ook zelf uh, uh, wat nummers voor geschreven. En dat was een beetje hun redding. En ze zijn heel lang in Frankrijk blijven hangen. En daar hebben ze ook heel veel opgetreden. Ja. Ik heb ook gelezen dat uh, Kevin Eers een lange tijd... Naast bandtijd in Frankrijk ja. is begonnen. Ja, voor en daar ook gewoon ja. wonen. Ja, dat, ja. Uh... Maar dit nummer geeft wel aan dat ze echt uh, ook uh, progressief waren en de, de jazzkant op wilden gaan. Want het is een heel erg uh, geïmproviseerd, instrumentaal, ja, zou ik zeggen, jazzy en uh, fusionachtig nummer. En het is dus ook weer grapjes, hè? Het is ook weer een hele korte herhaling van Why I'm So Short zit erin. Ja, dat hoort dus vaak dat ze terugvallen of zo. De vorm is heel vrij. Ja. ja. En dat ja, gaat weer naadloos over in A certain Kind. Ja, ja. En dat is eigenlijk gewoon een liefdesballade, een liefdeslied. Ja. Denk je dat er veel geïmproviseerd wordt? Dat denk de ik niet. Nee? Nee, er nee, er zitten wel momenten van improvisatie op deze plaat. Dat, dat, dat geloof ik wel. Mm -hmm. Maar um, daarvoor is het ook te vrij. En, uh, dat is ook het mooie, denk ik. Maar ik. Er zit zoveel afwisseling in. Ik denk dat het wel behoorlijk... Eh, allemaal ingestudeerd eigen is. We een ja, ja, ja, ja. Certain Kind bijvoorbeeld... waar we nu zitten. Het begint als een gewone ballade. Mm -hmm. Maar na anderhalve minuut... Eh, krijg je een heel interessant intermezzo om het niet te lieflijk te maken. Het blijft, blijft tenslotte progrok. Ja, dat kan ik dus niet zeggen, inderdaad. Ja. Ja. En dan krijg je ook weer dromerige orgelmuziek... en bijna een soort kerkelijke muziek erin voor. Dus het is wel... voor de goede aandachtige luisteraar... Ja. Is, gaat het niet vervelen. Ja, wat ik ook mooi vind... het einde is een slotakkoord met een roffel... Ja? van één minuut ongeveer. En dat is... Uh, ja, dat is ook wel... Uh, ze weet wel hoe je nummer moet, moet eindigen. Dat gaat niet zo, maar... Ja, het is inderdaad een love song, ja. Maar nu denk je, dat, dat, je uh, een ballade, dat het een ballade blijft. Maar straks wordt het volgens mij heel heavy weer. Maar deze stem. Ja, dat is erg mooi. Ja? Heel apart. Ik, ik ben, blij, ben ja. blij dat je het mooi vindt. Ik, het is ja. toch wel een erg uh, hoge gewenningsfactor. Ja, het hoort gewoon bij deze muziek, maar ja, ik weet, je weet niet anders. Het is geen kunnen. Freddie Mercury, hè? Nee, zeker niet. Nee. Het is eigenlijk van, van wie wil wie dit nummer zingen? Als niemand het doet, doe ik het wel. Nee. Is dat ja, te, te negatief? Ja. Sorry. Ja, dan komen we alweer weer kant 2, hè? Ja, mooie een nummer we, ja. om een kant te eindigen, hè? Ja. Overal. En uh, Save Yourself. Ja, van Robert Waard. Ja. Ook een mooi nummer. Het dus een stel, beetje ja. denken ja. aan qua tekst als uh, Think for Yourself van uh, Robert Soul. Het gaat ook oh. een beetje over uh, zel, ja, ja. zelf nadenken. het ja. niet aan anderen overlaten. <laughs> ja. En daarnaast zullen we meteen uh, Priscilla draaien. Ook wel eens zo'n een kort nummertje. Ja, instrumentaal ja. een nummer. Ja, nummer. Dat ja. Past, gaat ook volgens mij weer naadloos in elkaar over, Pim. Dus dat kan heel goed. Ja. En dan kwam bij een van mijn favorieten, die lullaby letter. Goed drumwerk. Ja. Dit nummer deed me een beetje denken aan de hoe. Want die drum, als je goed luistert, mm -hmm. is ook heel erg, het vult, vult alles. Net zoals Keith Moon ook. Ja. All over the place. Ja. Er wordt van gezegd een beetje een melodische drummer is eigenlijk. Zeker, ja. Ja. Ja. ja. En ze hebben ook een soort, ja, echt backing vocals hebben ze uh, bijna niet. Maar hier zit wel iets in wat Dat voor het wat eerst, op ja. Backing, ja. backing vocals lijkt. Ja. Het is volgens mij ook gewoon een slaapliedje, toch? Of is dat een... Ja, dat is bijlet. Ja, klopt, ja. ja. Maar ook een voorbloed Mike Redledge keyboard solo. Ja. Dat ja, echt zo mooi weer. Ja. Ja. Ja. ja, het is wel geschreven ook even ineens, maar ik denk dat, die, dat ze toch een beetje een eigen draai eraan geven dan, ja. Dan wordt het zegt, solo, en dan gaat hij los, ja. ja. Maar je zei net dat er veel uh, synthesizer gebruikt wordt, maar volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon dat al het ja Op dat orgel doet hij alles eigenlijk, ja. Ja, ja hij had ook wel een synthesizer. Toch wel? Ja, dat is ja. ook... Uh, je kan ook op YouTube vinden wat voor precies... Er zijn mensen op zoek geweest wat voor precies uh, instrument hij okay. nu gebruikte. Ja. ja. <coughs> en dat is nog uh, natuurlijk een heel uh, bijna archaïs moog. Uh, ja, maar het wa ja. was wel duidelijk. Het was wel een synthesizer. Oké. Okay. En uh, mooie effecten ook. Ja, dat is... Uh, ja, misschien dat ze dat niet live pilonier. deden, inderdaad. Ja, want een MOOC live, dat is toch nog wel een uh, uitdaging, hè? Ja, dat is ja. misschien leuk om dat eens een keer uh, uit te zoeken. Of, of dat live, of die dat waar kon maken, al die yeah. geluiden. ja. ja. ja. nummer, We Did It Again. Dat vind ik mooi. Die, die herhaling die erin, zegt We Did ja. It Again. Dat is erg mooi ja, nummer, ja. Ja, het ja. schijnt dus, ik had het net over Frankrijk, dat ze dat in Frankrijk een keer ongeveer een uur lang gespeeld hebben. Ja. Het publiek <laughs> is daar gewoon bereid om daar een uur lang naar te luisteren. Dat vind ik het Misschien een man. beetje over overdreven, hè, om dat een uur lang te doen. Maar uh, ja. Het is een mooi nummer. Het is bijna het einde van de plaat, maar het had, het had een soort afsluitend nummer van de LP kunnen zijn. Ja. Als je nou, wij kijken natuurlijk naar, naar een Albema's Totaal, hoe je dat, hoe je dat begint, hoe je dat, ja. hoe je dat eindigt. Ja. Maar ja. Het, het was een mooie afsluiter geweest volgens mij. Maar de, want er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Nee. We did it again, ja. Yeah. En dan krijg je op een gegeven moment een soort slotakkoord. Dan denk je: het is afgelopen. Ja, nou, en dan vind ik dan wel weer humor. Dan gaan ze weer door. But we did it again. Dan gaan we weer, even, weer een paar minuten. Het is weer gelukt. wat ja. aan ja. ja, heel mooi. Mooi nummer, luisteren. Dan. Er, kom, er, kom nog, er komen nog twee nummers, geloof ik, op deze plaat. Note 3 drie zelf, zelfs volgens mij. Ja. Ja. Het okay. volgende is uh, Plus bel Kun. ja, dat is natuurlijk een Franse invloed, hè? Ja. ja, ja. Ik denk ook wel. Uh, ze traden ook op voor de Franse televisie op al in 1967. Oh, ja, ja. We okay. ja. ja. ja. ja. uh, ja, zullen het, het andere mooie nummer er ook meteen achter draaien. Uh, Why are we sleeping? Ook een mooi ja. nummer, ja. Ja ja ook weer dat zijn dat het het is ook weer een soort droomtoestand hè, waar ze in zitten yeah, yeah, yeah. dat while we sleeping en het is ook oh, een yeah, nummer wat niet gezongen yeah. wordt maar wat echt althans de, de coupletten worden ingepraat ja yeah, ja yeah. en de refreinen worden gezongen Dat vind ik ook yeah. wel een mooie Zeker. combinatie yeah. mooie effecten ook weer op de keyboard dat blijft voor mij uh, ja. Gewoon de attractie van softmachine 1. Hele nou, ik denk zoftmachine is inderdaad de stem van Robert Waard. En de keyboards van Ja. Dat uh, is ja. ja. heel ja. mooi. Ja. Ja. denk die combinatie My is heel een sleepje. Ja, en dan eindigen ze met een heel simpel nummertje, box 254 LTD. Uh. En dan is het voor ons ook weer het eerste uur ook alweer voorbij. En dan komen we straks bij jullie terug met uh, de hoe. Hoe is next? Dank u wel. Tot zo.